Het partijbestuur heeft Hoekstra nu voorgedragen en hij kreeg vanavond meteen de steun van Pieter Omtzigt, de nummer 2 van de partij. Ik denk dat het een goed idee is als Wokke de partij gaat leiden, zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Ik denk dat zeker met de economische crisis waar we op dit moment in zitten en de coronacrisis het goed is dat het vanuit de partij... ...vanuit het kabinet geleid wordt. En daar hebben we dit keer een uitstekende kandidaat voor. En dat is Bob Hoekstra. Toen het CDA in de zomer een nieuwe lijsttrekker koos... ...stelde Hoekstra zich niet kandidaat. Maar nu zegt hij dus toch ja. Een aantal scholen kiesten nu toch voor de week na de kerstvakantie... ...ook nog dicht te blijven en dan alleen online les te geven. Dat doen ze om te voorkomen dat leerlingen die corona oplopen... ...tijdens de feestdagen dat meenemen naar school. Deze leerling van 15 jaar van een school in Gorkum snapt het op zich wel, maar baalt er wel van. Want ik werk thuis iets minder goed dan op school, omdat ik dan snel afgeleid ben door andere dingen. Dus als ik dan in de klas zit, dan kan de docent soms ook tegen me zeggen, ja nu blijf je concentreren. De laatste tijd lopen de besmettingscijfers weer op en nergens is die stijging zo sterk als onder middelbare scholieren. D66 gaat kamervragen stellen over de drukte op Schiphol. Op een video van RTL Nieuws is te zien dat honderden mensen hutje-mutje staan te wachten op het vliegveld. Fuck joh, vaccin is ben ik niet. Volgens Tweede Kamerlid Jan Paternotte is het een klap in het gezicht van ons allemaal dat de coronaregels aan de laars gelapt worden. Tegen RTL Nieuws zegt Schiphol dat mensen zich meestal aan de anderhalve meter regel houden. Maar dat het nu zo druk was omdat er verschillende vluchten tegelijk aankwamen. En mensen stonden te wachten bij de paspoortcontrole. Een man uit Geldrop in Brabant heeft zich gemeld op het politiebureau nadat agenten 800 kilo illegaal vuurwerk in zijn berging vonden. Ze kwamen de lading op het spoor na een tip. De bewoner zou van plan zijn geweest het spul te verkopen. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt. De regen trekt wel weg. Het koelt af naar 2 graden. Morgen een grijze dag. Een weinig zon en zo 7 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. See it. Welkom bij de tweede uur See It Sessions op jouw ZFM Zandvoort met nu een uur lang in de mix DJ JK. Moving and dancing and singing and moving to the moving and just when it hit me, somebody turn around and shout it. Play that funky music, white boy. Play that funky music, white. Right? Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music. say that J.K. live in de mix. En ja, het is alweer bijna 11 uur. En helaas, dan komt er ook weer een einde aan Zie je het? Maar niet getreurd, volgende week vrijdag. Zijn we gewoon bij je. 9 uur sharp. En weer nieuwe muziek. Ik hoop dat uh, Facebook dan niet de heleboel gaan sorteren Want oh, al die copyright. waar vaart ze strek weer vandaag, zeg. Oh, geniet van de laatste beat. Volgende week vrijdag. Tot ziens. Doei.